Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Rusland is opnieuw een hoger legerbaas opgepakt... Wadim Shamarin wordt verdacht van fraude. En het is al de vierde legergeneraal die in korte tijd is opgepakt... ...vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dit zou ook een, een soort politieke campagne kunnen zijn... ...om gewoon schoon schip te maken. Opvallend is dat een van de recente arrestaties... ...een, een populaire, in het leger populaire generaal betreft... ...die vorig jaar nogal is ingegaan tegen, uh, tegen de legerleiding... ...daarna op een actief werd gezet een tijdje. Dus het zou kunnen zijn dat, uh, dat er meer achtersteekt... ...dan alleen maar verdenkingen van corruptie. Ja, net opgepakt. De legerbaas loopt kans op een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar. De vroeggeboren of zieke baby's kunnen voorlopig niet worden opgenomen in het Flevo Ziekenhuis in Almere. Op de afdeling zijn drie baby's en drie zorgmedewerkers besmet met de MRSA-bacterie. Die kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakkere weerstand en is bestand tegen de meeste antibiotica. Een brandweeroefening in Dordrecht is vanochtend niet helemaal gegaan zoals geblind. Een brandweerwagen reed zich klem onder een viaduct. Volgens omroep Rijnmond was de chauffeur niet helemaal wakker en had hij niet helemaal door hoe groot zijn wagen was. Door de banden leeg te laten lopen kon de brandweerwagen uiteindelijk loskomen van dat viaduct. En dan naar een grote rechtszaak in Amerika die eraan zit te komen. Well, The Wall Street Journal is reporting now that the Department of Justice is getting ready to sue Live Nation, the country's largest concert promoter and ticketing website. Nou, Live Nation, het moederbedrijf van Ticketmaster, krijgt in Amerika een rechtszaak aan zijn broek. Justitie wil het bedrijf daarvoor de rechten slepen, omdat ze vinden dat zij veel te machtig zijn in de wereld van de concertkaartjes. Waarschijnlijk gaat Amerikaanse justitie eisen dat Live Nation wordt opgesplitst in twee bedrijven, omdat ze nu en concert organiseren en ook nog de kaartjes daarvoor verkopen. Twee jaar geleden kwam Ticketmaster wereldwijd onder vuur te liggen... ...tijdens de verkoop van tickets voor de Eras Tour van Taylor Swift. Naast dat het toen technisch misging en veel fans kaartjes misliepen... ...klaagden veel mensen ook over veel te dure tickets en servicekosten. Het weer dan nog vanmiddag een mix van zon en bewolking bij een graad of 20. Aan het eind van de middag kan er in het zuiden en het oosten nog een buitje vallen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de a 7 hoorn zaanstad een half uur vertraging tussen afrit Avoorn en Purmerend Zuid. Door de werkzaamheden is maar één rijstrook open. A9-Alkmaar richting Amstelveen. 9 kilometer file tussen Knoop het Kooimeer en Beverwijk Oost. Door een kapotte vrachtwagen, de weg is weer vrij. a 22 beverwijk velsen 10 minuten vertraging tussen knooppunt Beverwijk en Knoop het IJmuiden. En 201-Hilversum richting Uithoorn. Tussen Hilversum en Afrit-Nederhorstenberg. 25 minuten vertraging.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 6.9. Zie Nooit alleen De en kaken On to the new style track fast, So we're going back Way back so love your head Boy and girl Take it on Michelle I think about Oh, we're Shannon, the cannon. I'm shooting fat low-form a cannon. I'm nifty, the bend, part of 350. I'm nimble. I think oh. I take my name to a